11 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De FNV wil nieuwe onderhandelingen over het pensioenstelsel... met aanvullende eisen. De vakcentrale wil dat de risico's van de pensioenfondsen... niet alleen bij de werknemers worden gelegd, maar ook bij de werkgevers. FNV-voorzitter Jongerius, die met de werkgevers en het kabinet... al een principeakkoord had bereikt, stond onder druk van haar eigen leden. Die demonstreerden vanmiddag tegen haar... omdat ze bang zijn dat Jongerius hun pensioenrechter verkwanselt... De onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet... werden twee weken geleden opgeschort. Vooral op aandringen van de FNV-bonden, avocabo en bondgenoten. De vakcentrale wil in de nieuwe onderhandelingen... ook nieuwe afspraken maken over de AOW. Bij het uitzetten van vreemdelingen gaat nog steeds veel mis. Dat concludeert de commissie Integraal Toezicht Terugkeer. In vergelijking met 2009 is de situatie volgens de commissie... zelfs verslechterd. Steeds vaker moeten uitzettingen worden geannuleerd omdat de uitgeprocedeerde vreemdelingen zich met geweld verzetten. Ook gaat er veel fout bij de organisaties die bij de uitzetting zijn betrokken. De vreemdelingenpolitie voert de personen die moeten worden uitgezet regelmatig te laat aan. Als voorbeeld noemde de commissie de zaak van een Afrikaan die pas na 18 jaar succesvol kon worden uitgezet. De Internationale Organisatie voor Migratie, de IOM... heeft bijna duizend mensen geëvacueerd uit de Libische stad Misrata. Onder hen zijn vooral arbeidsmigranten uit Ghana, de Filipijnen en Oekraïne. Vrijdag haalde de IOM al 1200 gastarbeiders weg uit de stad. Groot-Brittannië heeft anderhalf miljoen pond beschikbaar gesteld... om nog eens 5.000 migranten te evacueren. Misrata wordt al weken bestookt door troepen van kolonel Gaddafi... die gooien clusterbommen en vuren raketten af... De bevolking van de stad kampt met een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Volgens een ziekenhuisarts zijn in de strijd al duizend mensen om het leven gekomen. Het regime van Gaddafi heeft de VN toegezegd dat er een humanitaire missie naar de stad mag komen, maar garandeert geen staakt het vuren tijdens zo'n missie. De registratie van verkeersdoden schiet tekort. Dat vinden Veilig Verkeer Nederland en de SWOV. Ze reageren op het aantal verkeersdoden in 2010. Het Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek en VVN twijfelen aan de cijfers. Ze zeggen dat er aanwijzingen zijn dat de politie veel minder nauwkeurig registreert. Vandaag werd duidelijk dat er vorig jaar 640 mensen zijn omgekomen in het verkeer. Dat is een daling van 11 procent. SWOV en VVN willen een analyse van de cijfers. VVN is ook bezorgd over de grote stijging van het aantal voetgangers dat in het verkeer overlijdt.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 Oekraïne verwacht nog honderden miljoenen nodig te hebben... voor de nieuwe afdichting. Kort na de nucleaire ramp, 25 jaar geleden... is er een betonnen kap aangebracht, maar die vertoont scheuren. De mobiele telefoon is populair onder kinderen. kwart van de kinderen tussen de 9 en de 14 heeft er een. Als ze 14 zijn, hebben vrijwel alle kinderen een mobieltje. Dat heeft het NOS Jeugdjournaal onderzocht. De belangrijkste reden voor kinderen om een mobieltje te hebben... is om bereikbaar te zijn voor hun ouders... Wat een mobiele telefoon per maand kost, weet de helft van de kinderen niet, omdat hun ouders de rekening betalen. Meisjes zeggen veel vaker dan jongens dat ze echt niet zonder mobiel kunnen. Het weer, vannacht is het helder, het wordt 7 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig. Maar in het westen een paar wolkenvelden. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Na morgen blijft het warm, droog en zonnig. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie, de N202 IJmuiden-Amsterdam... tussen de aansluiting met de A22 en Spanendam... die is in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Mijn zoon doet eindexamen. Hij heeft hard gewerkt, maar ik maakte me zorgen. Ik heb hem opgegeven voor de driedaagse Luzak Examentraining Economie en Wiskunde.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Lucella Carasso. Het uitzetten van ongewenste vreemdelingen uit Nederland gaat moeizaam. Dat staat in een rapport dat vandaag verscheen. Zo werd 32 keer iemand te laat op Schiphol afgeleverd... waardoor de vlucht werd gemist. En iemand die wel op tijd was, was vervolgens te laat bij de gate... Vijf vreemdelingen hadden overbagage en mochten daarom niet mee. Vorig jaar, dat zijn wat knullige redenen natuurlijk. Zorgelijker is de melding in het rapport dat het 17 keer misging... omdat de vreemdeling niet compleet is aangeleverd. Maar welke delen dan ontbraken, dat staat er dan niet bij. I know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 Mr. Driscoll, he just adds there with his smile. Inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live.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 Joss Rouse met Quiet Town. Goedenavond. De zaak Wilders ging ook vandaag niet over Wilders. Wat verandert dit proces aan het imago van rechters? Daarover zometeen Kamerlid en oud-rechter Jeroen Rekour, advocaat Jan-Hein Kuipers en journalist Gustav Bessems. De Eerste Kamer stemt morgen over het kierbesluit. Het gaat over het al dan niet op een keer zetten van de sluizen bij de Haringvliet. Over miljoenen investeringen en vissenmigratie. En... Typisch Nederlandse besluitvorming. Hans Andringa gaat het u allemaal zo uitleggen. En ook vanavond in het oog het verhaal van Pauline Baks. Zij beleefde vorige week benauwde dagen in Ivoorkust... en komt hier in Nederland even op adem. Om vijf voor twaalf oud-atleet Cor Vriend... over de Keniaanse atleet Moutai... die een wereldrecordtijd heeft gelopen in Boston... alleen gaat het niet als een record de boeken in. Dat op de dag dat het volgende in het nieuws was. Maandag 18 april... Er komen dus geen nieuwe rechters in het proces tegen Geert Wilders... na hun weigering om onderzoek te doen naar een mogelijk jokkende getuige. De wrakingskamer vindt dat de rechters kunnen aanblijven. Uit de beslissing blijkt geen vooringenomenheid of partijdigheid van de rechters. De wrakingskamer had ook nog een tip. Dat irritatie geen grond is voor wraking en deze irritaties geen deel uit kunnen maken... van de onderbouwing van het onderhavige wrakingsverzoek. Gert Wilders is het er duidelijk niet mee eens. Hij stuurde een tweet de wereld in. De hoge heren houden elkaar weer de hand boven het hoofd. Niets is minder waar, vindt de getuige om wie het allemaal draaide. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Ik vond het al vrijdag een, een volstrekt een truc... om de media-aandacht af te leiden van het eigenlijke proces. Van koploper naar hekkensluiter. Philips heeft de slag om de televisie verloren. Er wordt geen geld meer verdiend en dus gaat een Chinese fabriek nu tv's maken met het logo van Philips erop. Ook in Eindhoven vinden ze dat een hele stap. Ik kan mezelf herinneren als klein jongetje in 1966 dat we bij ons thuis onze eerste Philips televisie kochten. Dus dit is een hele belangrijke beslissing. Maar ja, tv's uit Azië zijn veel goedkoper dan de Hollandse beeldbuizen en dat spreekt aan. Dat is maar gewoon mooi tv'tjes. Gewoon mooi grote, maar ja, het ligt zo goedkoop mogelijk natuurlijk. Actie, actie. Actie, actie, actie, actie, actie. Ja, FNV-voorzitter Jongerius heeft het vaak gehoord... maar vandaag was het tegen haarzelf gericht. Vakbondsleden willen niet dat de FNV toestaat dat er aan de pensioenen wordt gerommeld. Wij vinden dat een goed pensioen vanaf iemand zijn 65ste... een grondrecht was, is en moet blijven. En om de pensioenen betaalbaar te houden zijn nieuwe afspraken nodig. Jongerius had een akkoord met werkgevers en het kabinet... maar moet van de achterban nu nieuwe voorwaarden stellen... Wij willen opnieuw het overleg hervatten over de AOW en over de premieverdeling van de pensioenen. En we gaan gezamenlijk studeren op wat de ideale balans is tussen zekerheid en indexatie in een nieuw pensioenmodel. Het gaat beter met het aantal verkeersdoden in Nederland, althans met de daling daarvan. Vorig jaar is het aantal dodelijke ongelukken namelijk afgenomen met ruim 10 Verkeersminister Schultz heeft wel een idee hoe dat komt. Ja, dat is uh, uh, toch door gewoon ja, continu te kijken waar zitten nou de onveilige punten, uh, waar gebeuren vooral ongelukken, wat kunnen we daaraan doen, maar wat kunnen we ook doen aan het gedrag en de opleiding van mensen op dat vlak. Maar Veilig Verkeer Nederland twijfelt aan het optimisme van de minister. Veilig Verkeer en het onderzoeksinstituut SWOV denken dat agenten minder goed bijgehouden hebben hoeveel mensen zijn omgekomen in het verkeer en dat de cijfers dus niet helemaal kloppen. En de aanpak van tokies blijft een probleem. Waar laat je als woningcorporatie mensen die zich zo asociaal gedragen dat ze eigenlijk nergens kunnen wonen? In een container aan de rand van de stad. Dat lijkt misschien asociaal, maar de bewoners voelen zich daar juist prettig. Ik heb hier rust. Rust? Rust. rust. Heb je hier echt rust? Ja, rust. Nou, en dat hadden ze niet op een oude adres. Daar was te veel lawaai. Ik woonde op vier en hij woonde op één. En hij kon mijn muziek horen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Dan de krant van morgen, Marielle Hachman. Iedereen is voor een streng immigratiebeleid. Maar zodra er concrete mensen in beeld komen, slaat de twijfel toe. Schrijft de Volkskrant in de opening. De krant illustreert die stelling met de Iranier die zichzelf op de dam in brand stak. En de man uit Benin die in Groningen een vrouw om het leven bracht. Allebei uitgeprocedeerde asielzoekers die kampten met ernstige psychische problemen. en tot een wanhoopsdaad kwamen. De strenge aanpak van asielzoekers leidt tot ellendige tafereelen, waar de samenleving zich maar moeilijk raad mee weet... is de strekking van de opening van de krant. De asielkwestie keert in de Volkskrant terug in het commentaar. Onder de kop de Tunesiërs komen. Volgens de commentaarschrijver is het de Italiaanse regering... beslist te verwijten dat ze is begonnen met de massale verstrekking... van tijdelijke verblijfsvergunningen... zonder overleg met de Schengen-partners. Maar geheel onbegrijpelijk is het ook weer niet. De komst van duizenden Tunesiërs die bijna allemaal... om economische redenen, hun toevlucht zoeken in Europa, is wel erg makkelijk tot een Italiaans probleem bestempeld, meent de Volkskrant. Trouwen ze van overtuigd dat het komt door de populistische partijen... dat de EU-landen elkaar de Tunesische migranten toeschuiven. In Italië schreeuwt de Lega Nord al weken moord en brand... dat het land overspoeld raakt door buitenlanders. In Frankrijk voelt president Sarkozy de bui al hangen... met volgend jaar verkiezingen en een populaire nieuwe voorzitter... van het rechtse Front National als grote concurrent. In Nederland, met de PVV als gedoogpartner van de coalitie... heeft minister Leers van Immigratie de vreemdelingenpolitie opdracht gegeven... streng te controleren op Tunesische vluchtelingen. Voldoen ze niet aan de criteria, dan moeten ze onmiddellijk terug... naar Italië, zo heeft Leers gezegd. Eventueel op kosten van Nederland, valt te lezen in trouw. Pakjesbezorger TNT Express heeft het beheer over vier vestigingen... in Milaan en omgeving moeten overdragen aan een gerechtelijk commissaris. Reden? Infiltratie door de Calabrese maffia, valt te lezen... in het Financiële Dagblad. Volgens de Italiaanse justitie heeft het Nederlandse bedrijf TNT te weinig gedaan om ervoor te zorgen dat de vier vestigingen werden ontdaan van mafioze elementen. Justitie neemt de vestigingen nu voor zes maanden in beslag. In die periode wordt de organisatie schoongemaakt, dat zegt een onderzoeksrechter in het FD. Eigenaren van kleine pakjesbezorgbedrijven die als onderaannemer voor TNT werkten, bleken vrijwel allemaal banden te hebben met de maffia. De anti rechter is ervan overtuigd dat de top van TNT in Nederland niks met de zaak te maken heeft. Maar dat geldt niet voor de lokale TNT-managers in Italië. De reisbranche wil af van de aparte brandstoftoeslag... die bovenop de prijs van een vliegreis komt, schrijft Spits. De branche ziet meer heil in een verhoging van de ticketprijs. Reizigers die een korte vlucht nemen... hoeven dan niet meer hetzelfde bedrag te betalen... als de passagiers die een lange intercontinentale vlucht boeken. De Consumentenbond is voor en noemt in Spits dat plan eerlijker en duidelijker. Bijna iedereen die in de Randstad wel eens een taxi neemt... kan volgens Dagblad de pers meepraten over de ellende. Chauffeurs die de weg niet weten. Te veel geld rekenen of je als klant asociaal behandelen. In Rotterdam willen ze daar nu een eind aan maken... aan dat slechte gedrag van taxichauffeurs. Daar worden de chauffeurs nu psychologisch getest. Vraag 2 van de test. Hoe te handelen in het geval van een voetbalsupporter die naar de Kuip wil... terwijl u als chauffeur een verstokte Sparta-fan bent? Antwoord A... U prijst Feyenoord de hemel in. Antwoord B. U verdedigt te vuur en te zwaard uw eigen Sparta. Antwoord C. U blijft neutraal. Uit deze en nog ande, 39 andere meerkeuzevragen moet blijken... of de chauffeur in kwestie een stoomcursus sociale vaardigheden nodig heeft. Spannend is ook vraag 11. De taxichauffeur en de klant hebben... A. Een zakelijke relatie. B. Een persoonlijke relatie. Of C. Helemaal geen relatie. Die heeft u thuis al.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 De heer Mr. President Fitz en de Tentrums. Het derde wrakingsverzoek van Bram Moscovici werd vandaag dus afgewezen. Dat betekent dat de rechters die de zaak Wilders inmiddels behandelen daarmee door kunnen gaan. Journalist Koestaf Bessems zit voor de pers in de zaal tijdens dit proces en verveelt zich volgens mij geen moment. Goedenavond, Koestaf. Wat proefde jij vandaag voor sfeer in de zaal? Nou ja, na afloop, hè, want het is eigenlijk een hele korte bijeenkomst als er wordt beslist over zo'n uh, wrakingsverzoek. Uh, zag je dat ja, Moscovic echt wel behoorlijk teleurgesteld uh, was. Uh, verstrakt gezicht, uh, gebogen hoofd. Wilders bleef er eigenlijk totaal ontspannen over. Die uh, had nog een uh, wuifgebaartje over uh, voor de publieke tribune. Martin Bosma, andere PVV'er, stond daar zelfs met twee duimen omhoog. Uh, dat was een Moscovic niet meer besteed. En ja, de rechters uh, die uh, gevraagd waren en nu toch door uh, mogen... die liepen ook niet bepaald ontspannen de zaal uit. Uh, nee? De sfeer is natuurlijk niet beter op geworden. Nee, en, en ze liepen in, in de zaal uh, gewoon in pak, hè? Niet in toga. We, Klopt. Werd Toen het verzoek als... werd behandeld, uh, hadden ze hun toga aangehouden. En uh, nu de beslissing kwam door Haarlemse rechters, die speciaal waren ingereden, zaten ze in hun gewone kloffie. En de vragingskamer deed daar een beetje verbaasd over. Ja, maar ze, er werd niet gezegd waarom ze dat deden? Nee. nee. Nou, Jeroen Recour is oud-rechter en kamerlid voor de PvdA. Ook goedenavond. Goedenavond. Zegt dat in uw ogen iets, dat ze ervoor kozen niet in toga het oordeel over de wraking aan te horen? Nee, sterker nog, in mijn ervaring met wrakingen ging je als rechter altijd zonder toga in de zaal zitten. Want dan ben je niet meer in functie van rechter, dat is namelijk de wrakingskamer, dat is de rechter van dat moment. Dus het was eigenlijk bijzonderder dat ze hem de vorige keer aan hadden gehouden? Dat vind ik bijzonder, okay. ja. Nou ja want u maar u misschien heeft... zijn de verschillende rechtbanken verschillende mores, hoor, dat weet ik niet. Maar u u de Amsterdam een heeft... is, toch? Ja, Amsterdamse ja. moordes is niet in je toga en de zaal als je gevraagd bent. Oké, okay, en ook niet dus als het uh, verzoek wordt ingediend? Als het verzoek nou, wordt ja, ingediend, Nou nee, als, als, ja, je als ja, Nee, maar ja. goed, niet, niet nu uh, de uitspraak is. Dan, nee, nee, nee, want dan, dan is er een andere rechter. Er kan maar één rechter zijn en ja. dat is dan uh, de vrakingskamer. En he, heeft u zelf wel eens een vrakingsverzoek meegemaakt... dat men u van een zaak af wilde? Ja, dat heb ik ook meegemaakt. En ja, wat was toen toch... het oordeel? Uh, gelukkig is dat verzoek toen afgewezen. Maar ik, ik zat toen ook gewoon in mijn, in mijn pak in de zaal. En heeft dat psychologisch iets met u gedaan in de rechtszaak uh, toen, die nog volgde, die u voort mocht zetten? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het, het, is, het is wel even, nou ja, het maakt je niet onzeker, maar je gaat toch eens kritisch ook zelf kijken, is het nou echt zo gek wat ik gedaan heb? En als dat dan het antwoord is, nee, dat valt wel mee. Dan kan je gelukkig weer gewoon verder. Dus nee, ik denk niet dat het psychologisch nou van grote invloed is. Het doet wel wat met je. Ja, dus wat Gustaf Bessem zag bij die rechters... die toch ook gespannen de zaal verlieten, dat kunt u zich wel voorstellen. Ja, zo'n toga geeft natuurlijk ook wel een beetje steun. Het is prettig, dat geeft je wel een deel van je gezag... En als je die uit hebt, dat voelt, dat voelt echt nou ja, En, en wat Kustav in deze Wessens? zaak uh, ook wel heeft gespeeld... Hè, deze voorzitter, Marcel van Oosten... Uh, meneer Rucour, die kent hem misschien wel uit zijn Amsterdamse tijd. Het is, denk ik, eigenlijk een uh, oud collega. Uh, die, die heeft voor begin, van het begin af aan voor gekozen... om heel erg het spel aan te gaan met Moscovici. Van wie is hier de gevatste, wie is hier de beide handste in de zaal... en een beetje een superieure uh, opstelling uh, te kiezen... Uh, en dat gaat natuurlijk heel moeilijk als je opeens uh, heen in een ander bankje uh, zit... Uh, met andere rechters erbij. Dus dat, dat, dat is ontzettend gaan wringen eigenlijk. Ja, kunt u zich daar iets bij voorstellen, meneer Rekhoer? Dat, dat dat nu dus wringt? Ja, iedere rechter heeft zijn eigen stijl. Ik, ik geloof niet dat dat nou het punt is. Nee, het is, het is meer dat wanneer je in zo'n zaal zit en je bent gevraagd... Dat, uh, dat voelt kaal, zullen we maar zeggen. Je bent natuurlijk ook wel, wel gespannen over hoe je collega's denken over wat je gedaan hebt. En er zitten volgens mij ook twee risico's aan voor het vervolg. Je krijgt of wraakgevoelens tegenover de advocaat. Je kan ook nederiger worden, voorzichtiger richting de advocaat die, die jou wilde vragen. Hoe blijf je daar cool onder als rechter? Nou... Kijk, cool, dat, dat is je werk. Je moet gewoon door met je werk. De, de toon zal wellicht wel wat veranderen, zal wat zakelijker worden. En je, je zal als rechter nog meer, en deze zaak is dat toch al bijzonder aan de orde, nog meer als een soort sphinx moeten zitten. Geen emoties, uh, niks erbij halen wat niet strikt noodzakelijk is. Uh, om maar alle risico te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Ja, advocaat Jan-Hein Kuipers, ook goedenavond. Ja, denkt u dat het voor deze rechters ingewikkelder is geworden in dit proces, ook al mogen ze doorgaan? Mm, nou, juridisch niet, maar misschien in de omgangsvormen wel. Ja. Ik ben er wel mee eens dat, uh, dat de partijen elkaar een beetje aan het uitdagen waren, dus de raadsman en, uh, en de rechters. Dus in dat op zich zal denk ik, de rechtbank, uh, zoals je wel vaker ziet na een wraking, uh, een stapje terug doen in uh, dat soort uh, ja, sfeer. We zullen het nooit weten, maar kan dat de bedoeling van Moscovici geweest zijn om dat te bereiken? Nou, de bedoeling van Moscovici is natuurlijk om zijn gelijk te krijgen. En, uh, hij heeft argumenten uh, om, om de rechtbank te vragen. Daar staat hij achter. Dat blijkt ook wel uh, bijvoorbeeld door het inbellen bij Paul Witteman. Uh, en je weet van tevoren dat als je een wraking uh, indient... dat het allerlei uh, gevoelens- en uh, neveneffecten met zich meebrengt... die uh, of voordelig of nadelig kunnen werken, maar over het algemeen... Dus een die wordt afgewezen is niet nadelig voor, uh, voor het proces verder aan de van de kant van de verdediging. Nou, en hoe denkt u dat dat nu bij Moscovici uitpakt? Ja, hij zal zeker teleurgesteld zijn. En, uh, terecht, want, en nogmaals, hij staat achter zijn argumenten. Maar ik denk dat uh, afgezien van de sfeer die wellicht ontstaat, maar wat niet zou moeten. Want iedereen moet professioneel blijven. Uh, dat hij wel zijn voordeel ermee zal kunnen doen. Als de rechtbank uh, wat iets, iets meer terughoudend wordt in, uh, in het optreden. En dan heb je ook de camera's, de televisieprogramma's, de radioprogramma's, ja, de, de, de kranten. Ja. Werkt dat ook in het voordeel van de advocaat en niet in het voordeel van de rechter? Want ja, die kan verder niks zeggen, de rechter. Ja, dat is het moeilijke. Kijk, Moschovic is natuurlijk verwend om met veel publiciteit om te gaan. En dat is zijn pakje aan. En uh, rechters niet. Het is gewoon een feit, die zijn daar niet zo bedreven in en dat zo gewend als Moskovits Dus hij staat in dat opzicht zeker voor. En als de rechtbank dan ook nog een stapje terug moet doen in het optreden om het op deze manier te doen, ja, dan, dan ja, zijn ze toch enigszins misschien in de kuif gepikt. Koesaf ja, Bessem, zie jij dat ook zo dat, dat Moskovits nu voor staat? Ja, maar alleen het bijzondere natuurlijk aan hoe wij hier nu al wel over praten, wel terecht er zo over praten, is dat eigenlijk uh, in dit proces het wel een beetje lijkt alsof het de verdachte tegen de rechters is, hè, voortdurend. De rechters zijn hier eigenlijk uh, zo'n beetje de tegenpartij. En dat heeft er ook wel mee te maken dat het Openbaar Ministerie, uh, hè, zoals we weten, eigenlijk vrijspraak in die zaak wil. Maar ik denk dat daar ook achter zit, dat Wilders natuurlijk al lang voordat hij werd vervolgd, een appeltje te schillen had met de rechtelijke macht. Hè. Hij vindt dat allemaal maar uh, d ers en daar er staat in het verkiezingsprogramma... dat hij de vrijheid van rechters aan banden wil leggen. Uh, en dat loopt ontzettend door elkaar. Hè. Er is de verdachte Wilders die uh, een zaak wil winnen... en, en op niet-ontvankelijkheid en zo aanstuurt. Maar er is ook wel de politicus Wilders... die zelfs op een dag van vanda als vandaag dat hij eigenlijk een negatieve beslissing krijgt... toch weer kan twitteren hè, over de hoge heren... Uh, en een politiek punt kan uh, scoren. En uh, volgens mij, zowel deze ploegrechters als die hiervoor... lijkt zich niet voldoende bewust uh, van dat gegeven. En de heer Recour gebruikte net het woord uh, Sphinx. Ik ben er zelf verbaasd over geweest dat ze niet vanaf het begin al een hele, inderdaad, Sphinxachtige houding hebben aangenomen. Een soort ongenaakbaarheid. Uh, zich bewust zijn van de uitdaging die hier hen staat. Ja, Jeroen Rekoor, um, hoe kijkt u daartegen aan? Verrast het u ook hoe de rechters zich tot nu toe hebben opgesteld in dit proces? Ja, nou, wat ik al zei, iedere rechter heeft zo zijn eigen stijl. Ik zou zelf de stijl hebben gekozen van inderdaad het, het, het, het geen woord... Te veel zeggen, um, omdat, en dat is uniek aan dit proces, de Nederlandse burger meekijkt. Het is gewoon live, uh, werd er werd in ieder geval verslag gedaan. Uh, en, en daarmee is de rechter heeft net een iets andere positie gekregen. Want als de camera niet meedraait, dan, dan moet je als advocaat, als verdachte en als alle partijen, is, is de rechter het, het, het laatste woord. Maar nu gaat eigenlijk het woord over de rechter heen de camera in, naar de huiskamer. En dat maakt een heel bijzonder zaak en daar moeten de rechters aan wennen. vraag mag vragen, waarom maakt dat het verschil? Ik bedoel, is, is uh, zo'n opstelling niet altijd beter? We hebben net in een andere zaak de vastgoedfraude... Uh, de gevraagde rechter gehad die een rijmpje begon uh, op te zeggen. Het heeft toch niet te maken met of... De, ook als de burger niet meekijkt, zou ik zeggen... is het toch goed als een rechter zich zakelijk en afstandelijk opstelt? Meneer Rekhoor? Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. En natuurlijk is het goed dat de openbaarheid is. De zittingen zijn ook overigens openbaar. Uh, maar uiteraard niet altijd met een camera. Maar ik vind als rechter in een behandeling... in al die honderdduizenden zaken die dus ook per jaar plaats hebben... Uh, is het wel goed om te laten zien uh, wat je vindt, wat je denkt. Uh, niet te extreem, maar, maar je mag best een beetje van jezelf geven... zodat een verdachte of zijn advocaat erop kan reageren. Dan weet hij in ieder geval wat er speelt bij de rechter. Wat relevant is, waar hij nog wat extra gas moet geven of waar niet... Ik vind dat eigenlijk wel een goede houding. En juist met dit proces denk ik dat de rechter weer terug in zijn hok gaat en, uh, en, uh, en niks meer laat blijken. En dat komt de kwaliteit niet ten goede. Nee, Jan Heijn Kuipers, u als ad advocaat, hoe staat u daar tegenover? Heeft u liever een, een, een rechter die in zijn hok zit of die een beetje wat laat zien aan u? Nou, ik vind het altijd heel prettig als we uh, als vanuit de rechtbank en de, tussen de rechtbank en de verdediging en zo. Een soort van discussie ontstaat, zeg maar. Gewoon eh, niet al te open, want dan heeft de rechtbank een probleem. Want ja, alles wat een rechtbank zegt, kan tegen hem gebruikt worden. Dat zie je nu alweer. weer. Maar eh, discussie opzitting is, is nooit slecht. Je kunt er dan inderdaad eh, op inspringen. Je kunt proberen om eh, het gevoel wat de rechtbank uitspreekt... en nogmaals niet in het kader van een te nemen beslissing... Uiteindelijk, maar je kunt discussiëren, je kunt proberen om die punten te gaan zitten en op dat vlak de rechtbank proberen zover te krijgen als ze jouw kant op gaan denken. En als ja. je dat niet weet, dan kun je er ook niet op inspelen. En zal dit proces iets veranderen aan de houding van rechters in Nederland, denkt u, met alles wat er nu gebeurt? Dan vraag ik me af, kijk, dit proces is gewoon bijna live op tv en dat, dat heeft zeker een invloed op, op het gedrag van rechters en ook van Moscovici en ook van het OM trouwens, de laatste partij wat minder, die zijn, redelijk, uh, zijn redelijke Sfinksen. Maar in de normale Nederlandse uh, strafzaken uh, wordt ook gevraagd en wordt het ook toegewezen of afgewezen. En ja, is het ook zo dat rechters soms, uh, soms dingen zeggen die uh, ja, jolig bedoeld zijn of misschien iets te ver gaan... maar die niet in de zin van een uiteindelijk te nemen beslissing eigenlijk van belang zijn. Terwijl in zo'n proces wat, uh, wat live op televisie is, je bijna wel moet inspringen op elk, elk uh, het momentje dat een rechtbank iets te ver lijkt te zijn gegaan. Als dus je dat dan niet doet, dan ben je, ben je ook een knipvuldeuswaard... bij wijze van spreken. Koestaf Ja, Ik denk eerlijk gezegd uh, dat er helemaal niks tegen inhoudelijke discussie is... Uh, waar de rechters aan meedoen in zo'n zaak. En ik vind in zijn hok ook veel te negatief geformuleerd. Uh, alleen rechters zijn op dit moment de eerste om te klagen... dat zij uh, tegenwoordig te vaak als personen worden gezien... en niet genoeg als instituut. En volgens mij heeft dat er voor een deel mee te maken... hoe zij zichzelf gedragen, namelijk niet het beperken... Uh, tot inhoudelijke discussie en op, op die manier hun gezag borgen. Maar we zagen bijvoorbeeld in het Wildersproces... die eerste voorzitter, die gewoon ontzettend babbelig was... Uh, en een beetje de behoefte voelde ja, om de sfeer goed te houden in de zaal... en uh, uh, mensen in de zaal uh, op hun gemak te stellen. Uh, en ik vond het eerlijk gezegd nogal overbodig. En in de tweede ploeg hebben we een voorzitter... die dus inderdaad de hele tijd een wedstrijdje met Moskovits doet... wie de slimste grapjes kan maken. En ik begrijp gewoon niet waar dat voor nodig is. Volgens mij kun je heel goed... Uh, uh, je overwegingen kenbaar maken, discussie voeren, zonder dat je voortdurend iets te veel doet. Ja, zeggen. En uh, tot slot, Kustaf uh, Bessems, de relatie Wilders-Moskovits. Dat is volgens mij ook een interessant om in de gaten te houden. Moskovits wilde niet reageren, in het belang van zijn cliënt ook. Maar zijn cliënt reageert wel via Twitter. Ja, nou ja, en in ieder geval kon je vandaag ook merken dat uh, Wilders heel wat minder aangeslagen was uh, dan Moskovits door wat er vandaag is uh, gebeurd. Maar dat is echt speculatief. Je kunt je afvragen of langzamerhand de een daar misschien wat verder wil gaan... in het uitdagen van de rechtbank dan de ander. Ja, Jan-Hein Kuipers, ziet u daar een verschil in? Ja, kijk, Moskow is natuurlijk de raadsman. In de Wilders de verdachte. En de verdachte lijkt het allemaal niet zo heel serieus te nemen. Dus of nou een wrakingverzoekje meer of minder wordt gedaan... of wordt toe- of afgewezen, dat zal hem, om eh, het maar eens te zeggen... volgens mij worstwezen. En voor de advocaat ja, is dat natuurlijk wel ja, belangrijk. Ja, is natuurlijk wel. Die staat erachter wat hij doet. Ik bedoel, die, die gaat echt niet doen wat Wilders zegt... Die doet gewoon wat hij zelf vindt dat hij moet doen. En als hij dan verliest, dan is hij teleurgesteld. En dan kan ik heel goed begrijpen dat hij op dat moment geen commentaar wil geven. Begin mei gaat het weer verder. Dan is er ongetwijfeld weer een hoop om over te praten. In ieder geval voor dit moment dank Jeroen Recour van de PvdA. Oud-rechter ook. Jan-Hein Kuipers, advocaat. En journalist Koestaf Bessems. Dank alle drie. that I tell th Vrolijke gypsy-muziek van Parno Grast, Odi Fenel, Sino Savo. Opvallende motie morgen in de Eerste Kamer. Het kabinet moet het kierbesluit uitvoeren, zo luidt de motie. Het is alweer een nieuwe bladzijde in het haast eindeloze verhaal... over de poging om de zalm weer in de Rijn te laten zwemmen. Want daar gaat het over. Hans Andringa, onze Haagse verslaggever... is in het verhaal gedoken. Hans, en op de Haagse redactie uh, hebben jullie het wel eens over uh, een keerbesluitje? Ja, alles wat ingewikkeld is en niet te volgen. en uh, Vragen die een antwoord verdienen, maar waar we het antwoord nog niet op weten... dat wordt vaak samengevat als van, dat is een kierbesluit. Goed, maar jij hebt wel, en, ja? Ja, want dat staat dus voor, voor, uh, nou ja, eigenlijk voor dit verhaal... waar we het nu over gaan hebben. Ja, want jij hebt je wel verdiept in het echte kierbesluit. Wat ja. houdt het in, behalve dat de zalm de Rijn in moet? Nou, als we in gedachten even de Zeeuwse kust nemen... dan zie je dat tussen die eilanden door allerlei zeearmen naar binnen gaan. De deltawerken hebben die zeearmen allemaal mooi afgesloten. Nou, een van die afsluitingen, dat is de Haringvlietdam. Die sluit de Haringvliet af. En in dat stukje water, daar komen de Rijn en de Maas op uit. Nou, en het kierbesluit zou dus inhouden... dat de sluizen die in die dam zitten, dat die niet alleen... Uh, het rivierwater vanuit de rivier de zee op moet laten gaan... maar dat het water ook weer deels naar binnen moet kunnen stromen. En dat is goed voor de vissen. Nou, is het goed voor de vissen of is het ook goed voor de rivieren? Nou, als de vis weer vanuit zee... het gaat om bepaalde vissoorten, zalm, zeeforel... ik zag vandaag nog andere namen voorbij komen, zoals vind. dat zijn vissen die dus hun paai- en leefgebieden... ook deels hoger op de rivier hebben. En die kunnen dan inderdaad weer terug. En dat is ook een verbetering van de rivier, van het leven in de rivier. Ja, en dat besluit is genomen in 2000, zo'n 11 jaar geleden. En Staan die sluizen nu af en toe op een kier? Is dat besluit ook uitgevoerd? Die sluizen die gaan wel open, maar dat is dus om het rivierwater de zee op te laten. Maar het is dus de bedoeling dat ook zeewater naar binnen kan gaan. Uh, daardoor ontstaat een beetje een gebied met brak water... waar die vissen als het ware kunnen acclimatiseren... voordat ze verder de rivieren opgaan. Maar dat gebeurt dus niet. Dus het is niet helemaal uitgevoerd nog? Nee, want dat is dus het kierbesluit, dat die sluizen een stuk omhoog gaan... En dat je dus zeewater naar binnen ja, laat gaan. En, en dat bestaat dus elf jaar, dat besluit. Is wat dat betreft niet uitgevoerd. En toen kwam dit kabinet en die zijn bij aantreden... wij gaan het weer terugdraaien, dat besluit. Ja, we gaan het niet waarom? uitvoeren. Ja. Ja, waarom? Nou, er wordt gezegd van er is behoorlijk wat vertraging ontstaan... om alle aanpassingen die nodig zijn om dat kierbesluit... daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dat gaat nog een aantal jaren duren. Dat doen we niet. We hebben een overschrijding van het budget. Plus het feit dat er nog eens een keer gevaar bestaat... voor bepaalde drink watervoorzieningen op de eilanden die langs dat Haringvliet uh, liggen. Dus die inlaatpunten, die moeten ook allemaal verplaatst worden. Dat gaan we allemaal niet meer doen. Nee. En daar is de Partij voor de Dieren nu uh, tegen aan het ageren. Precies, want die hebben zoiets van 6 miljoen. Uh, dat kan niet de reden zijn. Zeker niet, zegt uh, de indiener van de motie, Nico Kofferman... als je bedenkt hoeveel geld die andere landen allemaal geïnvesteerd hebben. Onze omringende landen hebben voor 500 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen om die vismigratie mogelijk te maken. Uh, de, de Rijnlanden die hebben uh, afgesproken nog eens een keer... 170 miljoen extra te steken in het verbeteren van de ecologie van de Rijn. En dan zal de Nederlandse regering 6 miljoen willen bezuinigen... om het keerbesluit niet uit te voeren. Nou, Volgens Kofferman is dan ook niet de financiën de echte reden... maar ligt er een politieke reden achter. Ik heb sterk de indruk dat het een, een poging tot flinkheid is. Van kijk, wij laten zien dat we niet aan natuur en ecologie veel prioriteit uh, toekennen. Of dat we uh, af willen rekenen met linkse hobby's, wordt het ook wel genoemd. En om die reden denken wij dat, uh, dat het kabinet eigenlijk een heel onterecht gebaar maakt met uh, wij doen het niet. Terwijl de afspraken zijn gemaakt met omliggende landen, maar ook de Nederlandse verplichtingen daar liggen. Nou, Kofferman heeft dus, het uh, gepeild of hij uh, morgen een meerderheid voor deze motie uh, kan krijgen. Volgens hem is dat het geval. En dan moet je dus ook in de toekomst gaan kijken. Want stel dat het kabinet straks ook na de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer geen meerderheid krijgt. En daar ziet het naar uit. Grote kans daarop. Dan uh, beïnvloedt dat ook weer de discussie later dit jaar in de Tweede Kamer. Hoe dat nou verder moet met dat verdraaid ingewikkelde kierbesluit. Ja, en Hans Waardenburg is hier ook directeur van een adviesbureau op het gebied van ecologie, natuur, landschap en milieu. Welkom. Ja Die sluizen die zijn nu dicht. U heeft ze min of meer uh, tien jaar geleden een beetje opengezet. In welke hoedanigheid was dat? Ja uh, Er is al uh, langere tijd sprake van om uh, de sluizen op een, op een kier te zetten. Om de vrije uit Tussen zee en zoetwater, rivierwater mogelijk te maken, omdat tal van diersoorten, waaronder de zalm, zich in de loop van de evolutie daarbij hebben aangepast. Uh, men heeft uh, toen uh, dat, dat bedacht en er is ook een, een proef gedaan... waarbij dus uh, toen al uh, de uh, sluizen op een kier zijn gezet... en er zijn netten achter geplaatst, vuiken achter geplaatst... om te kijken wat voor uitwerking dat uh, zou hebben. Ja, er zijn ook ontzettend veel investeringen gedaan. Uh, kunt u er een paar noemen? Wat er de afgelopen tien, elf jaar allemaal is gebeurd voor dit kierbesluit? Uh, nou, er is natuurlijk heel veel over heen en weer gepraat. Er zijn uh, onderzoeken verricht, er is ook nagegaan... wat. Uh, aan schade kan ontstaan door het weer openzetten van, van die sluizen op een kier. Dat betekent dus dat er zoutwater het haringvliet binnenkomt. Uh, een van de zaken die daar speelt is dat er uh, zand uit zee gewonnen wordt verwaterd, dus zoet gemaakt in het, in het haringvliet. Nou, dat kan dan natuurlijk niet meer op die manier gebeuren. Uh, mogelijkerwijze zijn er ook uh, problemen met inlaat van, van drinkwater voor de spaarbekkens uh, in de Biesbos. Ook dat kan worden opgelost door een leiding uh, te leggen naar wat hoger uh, en uh, ja, andere investeringen, onderzoeken naar wat er eventueel aan, aan uh, havens moet, zou moeten worden aangepast... Uh, als er ook nog een bepaalde mate van getij uh, het geval zou zijn. Maar dat hangt natuurlijk helemaal vanaf uh, hoe je die kier uh, instelt en uh, uh, hoe groot die opening gaat worden. Maar ik lees dat er bijvoorbeeld ook al zalmtrappetjes zijn, zijn geïnstalleerd overal langs de rivier. Uh, dat klopt, want uh, in het kader van uh, allerlei afspraken binnen Europa... Uh en in Europa is ook de kader licht en water opgesteld... is het zo dat uh, men uh, A, naar veel betere uh, rivierwaterkwaliteit uh, moet gaan... omdat het anders uh, voor mens en dier en plant uh, tot een ramp zou leiden. Dat, dat gaat ook helemaal de goede kant op. Uh, men heeft ook afgesproken dat er een vrije uitwisseling moet zijn... met de zee tussen uh, zoetwaterorganismen... zoals uh, de zalm en, en andere vissen die daarvan profiteren... die dus geboren worden in het zoete water naar het zee trekken en we teruggaan. Ja, en dan de maak je... De doet het voor. Over, over, ...tegenovergestelde, he, die wordt uh, dus in zee geboren... ...en trekt uh, al, naar het land, wordt volwassen en trekt weer naar zee. En om dat mogelijk te maken langs de stuwen... ...die overal ook uh, in Nederland, maar elders ook zijn aangelegd... ...in Maas en dergelijke, uh, heeft men daar vistrappen ingericht ...om die passeerbaar te maken voor vissen die stroomopwaarts willen gaan. Ja, en uh, vanuit de provincies, maar ook andere landen wordt gezegd... ...we hebben ontzettend veel geïnvesteerd, miljoenen al... Uh, ...voor dit kierbesluit, nu zou het niet doorgaan. Het kabinet zegt, ja, wij willen zes miljoen besparen. Gaat het? Uh, denkt u het kabinet echt om die zes miljoen? Of, of zit er, net als Kofferman zegt, iets anders achter? Uh, dat denk ik wel. Uh, het, uh, het blijkt zo te zijn dat het uh, kabinet... Uh, alles wat met natuur en ecologie te maken heeft... Uh, uh, een vies woord vindt, of in ieder geval uh, ongewenst. Je ziet overal dat er uh, op uh, natuur en wat daarmee samenhangt uh, wordt, wordt bezuinigd. Dat wordt allemaal in een negatief uh, daglicht getrokken. Daar ontstaat ook grote onrust over. Want uh, heel veel investeringen, niet alleen maar rond het kierbesluit... maar ook uh, uh, op allerlei andere gebieden, ecologische hoofdstructuur, uh, uh, inrichten van, van park, et cetera... Uh, wordt allemaal uh, zeg maar, uh, ja, in, in feite aan de kant gezet. Uh, wat natuurlijk een enorme desinvestering uh, betekent van het kapitaal wat er al ingestoken is. En uh, zoals uh, velen menen waaronder ik zelf ook een, een groot nadeel gaan opleveren voor de leefbaarheid in Nederland is een algemeenheid. Ja, en kan, kan Nederland ook claims verwachten vanuit het buitenland bijvoorbeeld? Dat lijkt mij uh, zeker denkbaar als je nagaat wat voor investeringen er in het buitenland al zijn gedaan ten aanzien van die vistrappen waar u het al over had. En want dat is niet alleen maar in Nederland gebeurd, maar ook in Duitsland. En ook niet alleen maar in de hoofdrivieren, maar ook in de zijrivieren en tot en met de kleinste beker toe om die weer passeerbaar te maken voor Onder andere zalm en zeforel. Dus misschien is het kabinet uiteindelijk duurder uit? Die kans is uh, bepaald niet uh, uitgesloten. Ook niet uh, als je bedenkt dat als je de, dat kierbesluit goed uitvoert. dat het haringvliet ook nog weer een opgroeigebied kan worden. voor uh, tong, niet onbelangrijk uh, economisch gezien. Uh, garnalen en ook haring. Nou, wellicht dat de Eerste Kamer er nog een stokje voor steekt... en dat het keerbesluit uiteindelijk wel wordt uitgevoerd. Uh, wij gaan dat morgen zien. En wellicht ook de tijd daarna als de nieuwe Eerste Kamer er is. Hans Waardenburg, dank u wel. En Hans Andringa vanuit Den Haag. Graag gedaan. Nu hier, ook jij. Dank je wel. Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring that around. Oh motorcycle mama, won't you lay it down? Well I'm running around. I from the jail Mama. I see your box is open and your flag is off My message is Mama. ready if there's time and all Motorcycle Mama Motorcycle Mama won't you lay your big spike down Lay it down Motorcycle Mama won't you lay your big spike down I always get in trouble when you bring that around oh, motorcycle Mama. Motorcycle Mama van Ik Draziel. De correspondent in die voorkust voor de NOS en NRC Handelsblad... Pauline Baks is voor even terug in Nederland. In verband met een tv-optreden sprak ik haar vlak voor deze uitzending. Pauline, is dat bevreemdend voor jou? Vorige week daar en nu hier in lenteachtig Nederland... met overal dartelende lammetjes in de wei. Ja, ik heb die dartelende lammetjes nog niet gezien... maar het is natuurlijk ja, wel een redelijk grote overgang om in uh, schoon... en uh, keurige aangehaakt Nederland terecht te komen. Ook heel fijn dat het lente is trouwens. Ja, en, en veilig ook hier. In ieder geval relatief. Merk je dat je nog last hebt van over je schouder kijken? Nee, daar heb ik geen last van. Ik schrok van de week wel op toen ik een deur hoorde dichtslaan. Maar dat zal ook wel snel overgaan. Ja, En waar dacht je toen aan? Wat was je associatie? Ja, associatie Geweervuur... Dan dacht ik, wat een onzin, ik ben nou in Europa, dus dat kan helemaal niet. Zeg, als we even kijken, de situatie in het kort. President Bakbo verloor de verkiezingen, wilde niet opstappen. Dat ontaarde bijna in een burgeroorlog. Uiteindelijk door ingrijpen van onder meer Frankrijk is de orde hersteld... en werd Bakbo gearresteerd. Wat zorgde ervoor dat je voor even het land achter je liet? Nou, ik zat zelf al twaalf dagen binnen, net als de meeste inwoners van Abidjan. Dat is de grootste stad daar. En de winkels in de buurt, die waren al de hele tijd dicht. En uh, er waren ook geen voorraden meer. Dus zeg maar, mijn privéomstandigheden was dat uh, ik nog heel weinig uh, eten had. En dus ook niks kon kopen. En ten tweede, de arrestatie van Bakbo was wel een soort doorbraak in het conflict. En dat gaf me ook de tijd om even... Uh, even vakantie te nemen of even rust te nemen van uh, ja, toch wel een vrij lange tijd heel hard werken en ook heel veel spanning. Ja, want laten we even luisteren naar een verslag van jou uh, begin deze maand vanuit jouw badkamer. Ja, er werd uh, vanochtend uh, vrij hevig in mijn buurt geschoten en die klappen waren zo dichtbij dat uh, de muren trilde en... Ik kon ook af en toe kogels over horen komen. Dus ik ben in de badkamer gaan zitten, want dat is veiliger. Dan heb ik een paar muren om me heen. En ik wacht gewoon even af hoe het verder gaat. Momenteel wil ik een helikopter, waarschijnlijk een VN-helikopter, die over de wijk vliegt. Kan je dit moment nog goed terughalen? Ja, hoor. Ik kan maar de badkamer nog heel goed terughalen. Dat is niet zo moeilijk. En het was wel echt uh, ja, tien dagen van toch heel veel geweervuur. En ook vooral die uh, helikopters van de VN. En Frankrijk, die ik dus uh, vanuit mijn tuin uh, de beschietingen kon zien uitvoeren. En dat was echt ongelooflijk spectaculair. Nou, en we hebben wat oude artikelen van jou doorgenomen over Ivorcus, waar je lang over schrijft al. Um, alledaagse onderwerpen, maar in de loop der jaren zie je dat het meer gaat over rebellen, over geweld in het noorden van het land. Werd de onvrede in het land sluipenderwijs groter? Oh, de ironie van, het hele, van, deze, van deze hele crisis was juist dat die uh, verkiezingen in november eigenlijk een nieuwe periode moesten inluiden. En heel veel mensen hoopten dat het einde was juist van een decennium van uh, economische stagnatie en toch een soort slepende politieke crisis. En president Bakbo was... Uh, toch behoorlijk populair en die hoopt ook dat hij zou winnen. En over het algemeen dacht men van nou, als we nou gewoon die verkiezingen eenmaal achter de rug hebben... Dan, uh, dan gaat het vast beter en dan komen de investeerders ook weer terug. Maar het omgekeerde was dus het geval. En heb je daar een verklaring voor waarom het zo anders liep? ja dat, Ik moet dan wel een beetje speculeren, maar één ding was duidelijk... dat uh, Bakbo erop ha had gerekend dat hij zou winnen. Hij heeft ook heel veel stemmen gekregen, 45 procent van de stemmen. En uh, ik denk dat hij, uh, toen hij de definitieve verkiezingsuitslag zag... zich ineens ging beraden op uh, wat nu, uh, ik wil niet weg... en hoe kan ik voor elkaar krijgen dat ik gewoon nog even kan blijven zitten... En uh, dus het was eigenlijk een crisis die niet van tevoren te voorspellen was. En als je nou kijkt naar de, de groepen die elkaar te lijf gingen... Hè, uh, uh, en, en gaan ook nog wel... Zijn dat, loopt dat langs bepaalde sociale of geografische lijnen? Ja, maar ik denk in de, in de basis is het uh, vooral een politiek conflict. Dus tussen uh, twee leiders... die elkaar al jaren kennen. Er is ook nog een derde leider, de voormalige president... Uh, henri Conan Bedier. Het is een soort oude politieke klasse... die allerlei geschillen heeft uh, in het verleden. Die hebben ze inmiddels bijgelegd. Uh, maar ze spelen zeg maar, hun rivaliteiten uit... Uh, eigenlijk over de rug van de bevolking. Dat gaat wel vaker zo met uh, politici. Uh, uiteindelijk werd het conflict een conflict... tussen Noord, mensen uit het noorden en mensen uit het zuiden. Maar uh, ik denk in die voorkeur zelf is het niet zo dat daar een hele grote haat of vijandschap bestaat... tussen verschillende bevolkingsgroepen. En, en kan je aan de hand van één of, of twee Ivorianen die, die jij kent... beschrijven hoe dat land is veranderd in korte tijd? Nou, ik heb zelf een, een Ivoriaanse vriend van Conan. Het is een bekende schrijver. Hij begon als journalist en is weggewerkt bij zijn krant. Het was de belangrijkste krant van die voorkust, omdat de redactie heel zwaar politiek werd en totaal pro-bakbo was... En hij werd eigenlijk zoet en uh, is toen gaan freelancen. En uiteindelijk werd hij zo uitgesproken. Hij heeft er ook uitgesproken voor, uh, voor Wattera. Dat was voor hem een vrij onverwachte keus. En heeft het land moeten uh, ontvluchten in december, als ik het goed heb, of in januari, toen militairen bij hem langskwamen om te kijken waar hij was. En hij is er toen op een hol vandoor gegaan. Het was een bekend gezicht. En het was dus iemand die echt een, een hele goede positie had bij een vooraanstaande krant, die uiteindelijk een soort politiek vluchteling werd. En zijn geval is wel natuurlijk wat extreem. Uh, hij was al bekend. Maar ja, de crisis van de afgelopen dagen of van de afgelopen maanden heeft ja, heel veel mensen toch heel erg hard getroffen. Ook vooral economisch. En, en wat denk je dat, uh, als we even bij, bij jouw collega blijven, zijn toekomstperspectief nu is? Nou, het is iemand die als hij in het buitenland zou willen werken, dan zou dat zeker kunnen. Maar ik denk dat hij in ieder geval teruggaat. Uh, mensen hebben wel hun hoop gevestigd op een uh, betere toekomst. Maar het is natuurlijk nog wel afwachten of uh, wat er aan die verwachtingen ook allemaal gaat en dan zijn ook een hoop mensen die hem totaal niet zien zitten. Dus uh, het wordt een hele lastige klus voor hem om Ivorcus weer vlot te trekken. Ja, en wat zijn jouw berichten over de situatie nu daar? Is het veilig voor jou om terug te gaan bijvoorbeeld? Nou, dat was ook één ding dat meetelde in mijn besluit om weg te gaan. De buurt waar ik woon was ontzettend onveilig geworden. En de dag voor mijn vertrek werden uh, bij een bakkerij uh, op de hoek... als het ware vier uh, dieven neergeschoten... Um, en een van de lijken lag daar dus nog. En dat geeft een beetje aan dat uh, er heel veel wordt geplunderd. Er wordt veel gestolen. Er lopen ontzettend veel mannen in uniform met wapens rond... waarvan niemand weet tot welke groep ze behoren. En in ieder geval in mijn buurt zijn alle buren bij elkaar gekomen... en hebben ja, een soort privé uh, veiligheidsbedrijf ingehuurd. Niet eens een bedrijf, maar gewoon een privé traditionele jagers die de buurt nou patrouilleren met een, uh, een kalasnikov. En dat geeft al een beetje aan dat het behoorlijk onveilig is nu. Ja, en is jouw beeld van de samenleving veranderd... als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden? Zijn die dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden? Nou, ik wist wel dat die voorkeurs nog uh, uh, niet stabiel was... en dat er nog van alles kon gebeuren. Dat het zo mis zou kunnen gaan, dat is vooral heel jammer. Want er zijn ontzettend veel intelligente, aardige mensen... die gewoon, net als hier in Nederland, de kost proberen te verdienen... en hun kinderen naar school willen sturen. En uh, zij, zij hebben het toch echt heel erg zwaar te verduren gehad. En bovendien voor het imago van die voorkust... en voor buitenlandse investeerders is het een hele slechte situatie. Want het duurt nou wel weer een paar jaar voordat men... Uh, ja, in vertrouwen heeft in die voorkust. Goed, nou, als het uh, lukt, als het veilig is... ga jij uh, relatief veilig, ga jij volgende week weer terug. Ik hoop dat je in ieder geval in die tussentijd... nog wel een paar leuke lammetjes ziet hier. Ja, dat hoop ik ook. Pauline Baks, dankjewel. Het is 5 voor 12. En dat gaat vanavond over sport. This is history the Jeffrey Mutai in Boston 2011... with a new world record time. Oh my god. 2.03.01. Geoffrey Moetai heet hij dus en hij kan ontzettend hard lopen. De atleet uit Kenia won vandaag de marathon van Boston. Hij deed daar 2 uur 3 minuten en 2 seconden over. De snelste tijd ooit gelopen. Goedenavond, oud-atleet-koorvriend. Ja, goedenavond. En toch krijgt Mutai hiermee niet het wereldrecord op zijn naam. Waarom niet? Ja, er zijn bepaalde regels uh, in het leven geroepen om uh, ja, uh, toch een beetje gelijkwaardig te blijven. En het parcours in Boston uh, loopt ietsje af, dus uh, het verschil is iets te groot tussen uh, de start en de finish. Vandaar dat het niet officieel erkend wordt. Maar dit is een echt een, een bijzonder snelle tijd, ook voor dat parcours, dus uh, kun je nagaan uh, wat Joffrey allemaal in, nog verder in huis heeft. Ja, u dus zegt Joffrey, want u kent hem hè? Ja, hij heeft bij ons een van zijn eerste marathons gelopen. Dat is in 2008 en 2009 heeft hij bij ons twee keer gewonnen. En toen was al te zien dat hij echt van absolute wereldklasse was. En zag u toen ook al dat hij nog harder kon dan toen hij toen rende? Ja... Zeker, want uh, ik ga dan op de motor mee, ik begeleid uh, de kopgroep en uh, met name in 2009 uh, ja, heb ik hem zelfs nog aangemoedigd onderweg om toch eerder weg te gaan bij zijn tegenstanders. Maar ja, die, daar bleef hij gewoon bij en uh, ook vanaf de 40 kilometer liep hij alleen en, en ongehoord hard in, in, in 6 minuten en, en 4 seconden. De laatste ruim 2 kilometer en dat is echt ongehoord hard. Dus uh, bij ons had hij al een tijd van uh, misschien wel 2,5 kunnen lopen. Ja, en betekent dat dat u hem nog een keer in Eindhoven kan verwachten of is hij Eindhoven nu ontstegen? Nou, met zijn manager heb ik nog altijd goede contacten. En uh, ja, hij, hij doet laatst heeft hij ook weer de groeten voor me gedaan. En hij zei, nou ik kom altijd nog wel een keer terug naar Eindhoven. Dus, dus dat is leuk natuurlijk. Omdat hij uh, ja zijn eerste marathonoverwinning in Eindhoven heeft behaald. Ja, en u gaat hem daaraan houden aan die belofte om nog eens een keer terug te komen. <laughs> Alleen het, het prijskaartje wat er nu aanhangt, zal uh, voor, ons, uh, voor ons budget iets te veel zijn, denk ik. Maar wie weet in de toekomst. Want u gaat niet doen zoals in Utrecht dat een Keniaan slechts 100 euro krijgt als hij wint? Nee, nee, dat niet hoor. Wij beloonden uh, ieder uh, naar werken. En uh, ja, zij lopen nu eenmaal een stuk harder, de Kenianen. En bij ons is er wel ietsje meer te verdienen. Goed, zo liep hij ook harder vandaag dan de anderen in Boston. Joffrey Moutai. Cor Vriend, ik dank u wel. Heel graag gedaan. En dit was het oog voor maandag 18 april. Morgen dan zit hier Mieke van der Wij, En als u blijft luisteren naar Radio 1... dan hoort u haar ook zometeen met Casa Luna na het nieuws van 12 uur. Ik wens u een goede nacht.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 Morgenmiddag half vier in Villa VPRO. Als ik een atlas opensla. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.